Met het NOS journaal Bij de Love Parade in Duisburg zijn zeker tien doden gevallen. Er zijn meer dan een miljoen mensen naar de stad gekomen voor het dancefeest. Aan het einde van de middag brak massale paniek uit in een tunnel... tussen het station en de hoofdingang van het festivalterrein. In het gedrang zijn ook tien mensen zwaar gewond geraakt. Sommigen moesten worden gereanimeerd. De Love Parade in Duisburg gaat vooralsnog verder... en er is nog steeds muziek te horen. De weg langs het festivalterrein is afgesloten... en staat vol met ambulances en traumahelikopters.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 is de zomer van ZFM met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag, vier minuten over de klok van drie uur. Tijd dus voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown iedere vrijdag tussen drie en vijf hoor je hem hier op CFM Zandvoort. 20e jaren alweer van deze hitlijst, aflevering 27, vandaag 9 juli van 2010. De lijst bestaat uit de 40 platen, 13 daarvan stijgen deze week, 3 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten, 22 dalers en ook nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook ruimte in de lijst gemaakt moet gaan worden. Na 17 weken doet BOB dat nothing on you. En JC na 16 weken, Young Forever, ook uit de lijst verdwenen. De snelste stijger deze week is van Lady Antebellum, Niek You Now gaat in totaal 12 plaatsen omhoog. The One Republic All The Right Moves zakt er 9 en zijn daarmee de snelste daler van allemaal. Langsgenoteerd zijn er deze week twee, Ina met Love en Alicia Keys met Empire State of Mind Part 2. Beide staan alweer 16 weken lang in de lijst van Europa. Met een van deze twee gaan we straks gewoon beginnen. Ga je even stellen wie er op nummer 40 staat, die is namelijk in handen van Cheryl Cole... Een single parachute zakt in de 14e week van 39 naar de laatste plek nummer 40. En Show Cole die komen we in het tweede uur ook nog een keer tegen. Dan in het shownieuws, want zij is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe en wat dat dus in het volgende uur. We beginnen met de nummer 39 in handen van Alicia Keys. The Empire State of Mind Part 2. The Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. 16 weken in totaal kunnen we al genieten van deze plaat. Alicia Keys zakt wel van 35 naar 39. En op 38 komen we dan de eerste nieuwe binnenkomer al tegen. Met do You Want For Me had Adam Lambert eindelijk zijn wereldhit in handen. Het nummer is wereldwijd doorgebracht en in het thuisland Amerika... ...daar kruipt het nummer zelfs nog steeds omhoog in de hitlijsten. Tijd voor een nieuw nummer moet Adam Lambert gedacht hebben. En er is gekozen voor het nummer If I Had You... Een hele goede keuze wat mij betreft, want het is een van de nummers die je echt boven de rest uitspringt op het nieuwe album. Het is wel een wat meer uptempo nummer en dat zal door de radio ook wel opgepakt worden. Niet alleen de radio zal deze plaat wat goed gaan doen, ook in de verschillende clubs zal dit nummer vaak te horen zijn. De video die wordt volgens mij het begin van deze maand opgeleverd, dus die zal ook langzamerhand nu op de televisiestations te zien zijn kan ook bijna niet anders. Of Adam Lambert heeft hier gewoon weer zijn tweede wereld dit, uh, in de maak. En begint op nummer 38 deze week in de Euro Breakdown. Die Adam Lambert dus. If I hate you. Die in Nederland doorbrak met de single Hat. Daarna Deja Vu Toen kwam ze met Deze Love En met Deze Love staat ze ondertussen alweer 16 weken in de lijst van Europa Wel zakkend van 33 naar 35 Ondertussen heeft ze ook alweer een nieuwe single uitgebracht Amazing En die komt zometeen nog in deze uitzending wel voorbij Wat trouwens opvallend is Ina heeft nog nooit de hoogste positie van de Nederlands top 40 gehaald Het hoogste kwam ze met Hot en dat was een tweede plek Verder kwam ze niet als ik zeg Mark Ronson, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg je natuurlijk Valerie... de succesvolle samenwerking met Amy Winehouse uit 2008 alweer. Die zal de producer toch in de, tot in de lengte vandaag achtervolgen. Die zal hem in de Nederlandse geschiedenisboeken... echter wel onder het kopje eendags vliegen moeten zoeken... want meer hits werden Ronson hier niet echt gegund. Maar met de nieuwe single moet daar toch wel verandering in gekomen denk ik. Bang, bang, bang. Het is de eerste single van zijn derde studioalbum Record Collection... Deze is in september trouwens al uitgekomen. Samen met rapper QTip levert hij een single op en een video... Een single en videoclip af in Reto's Zijl. En dat zal toch eindelijk weer een hit moeten gaan betekenen in Nederland voor Mark Ronson. Maar ook in geheel Europa is hij uh, onder de eendagsvliegen te scharen. Deze plaat moet daar verandering voor hem in gaan brengen. Op nummer 34, bang, bang, bang, Mark Ronson...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 Together, love, love. Got to have something to keep us together. Love, love. That's enough for you me. You can move in, I won't ask where you've been. 'Cause everybody has a past. When we're older, we'll do it all over again. everybody else is getting out of bed.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 Ben die toch wel bekend blijft door de single Drops of Jupiter. Dit is uh, Train met hun nieuwe single If It's Love. En met die single kwamen ze vorige week binnen op 37 in de Euro Breakdown. En stijgen ze deze week naar 32. Op nummer 40 Sheryl Cole Parachute, 14 weken in de lijst. zakt het van, van 39 naar die laatste plek toe. En als je Keys, Empire State of Mine, Part 2, zak van 35 naar 39. Staat wel het langs genoteerd, 16 weken alweer. Adam Lambert, If I Hate You, komt nieuw binnen op 38. Baseball's Umbrella staan 14 weken in de lijst, zakken van 36 naar 37. Grumman van Why Don't You, zakken 7 plaatsen naar 36. Dat alles doen zij in hun 15e week alweer. Ook 16 weken in de lijst, dus het langs genoteerd. Ina met Love, zij zak van 33 naar 35. Mark Ronson, Bang Bang Bang, komt nieuw binnen op 34. Ias met Solo staat 13 weken in de lijst, zakken van 30 naar 33. In het de train, If It's Love de week dus voor hun in de lijst van 37 omhoog naar 32. En 31 is er voor de, deze plaat. De 66ers Sister Fire with Fire kwamen vorige week binnen op 34. Deze week stijgen ze you omhoog. You see that you're being surrounded from every direction. And love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one. Now it sounds so far away I had a dream De van de Sissy Sisters Fire with a Fire. Deze week op nummer 31 terug te vinden in de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown. Leuk dat je CFM weer aan hebt staan. ZFM, Westkust, weerbericht. Dan gaan wij even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Vandaag is vrij zondag-zomerweer. De wind waait uit het zuiden, later uit het westen. En is niet meer dan zwak. Overal tropisch warm. Om 4 uur was de temperatuur trouwens overal 33 graden in onze regio, of warmer zelfs. Door deze extreme hitte kan er aan het eind van de middag lokaal wat onweer voorkomen. Vanavond in de komende nacht is het dan wel vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur langzaam naar een graad of 18. Morgen schijnt de zon opnieuw flink en blijft overdag droog en het wordt in de middag maximaal 30 graden. De wind waait zwak uit een eenlopende richtingen. Zaterdagavond, zondagnacht neemt de kans op een enkele stevige regen en onweersbuien weer wat verder toe. je doet het dan niet of nauwelijks en de temperatuur daalt niet verder dan 19 graden. Zondag schijnt de zon weer flink, maar er ontstaan ook weer enkele stapelwolken. De namiddag kan er lokaal zelfs weer een onweersbui gaan vallen. Wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en het wordt in de middag maximaal 29 graden. Zondagavond maandagnacht nacht is weer wisselend bewolkt. Lokaal een regen- of onweersbuitje en het koelt af naar een graadje of 17. Maandag dan nog wel wat regen. Dinsdag zeggen ze al dat het wat minder zal gaan regenen. En vanaf woensdag kunnen we gewoon weer de droge periodes tegemoet gaan zien. Jammer voor de boeren, maar gelukkig voor het strand en de omzet in het dorp, denk ik. Wij gaan verder met de hitlijst van Europa. Doen dat met de nummer 28. is in handen van Shakira. Het ritme van Zandvoort. z i f m van Dam!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 that we didn't mean. Ze nu in de lijst van Europa staan ze begonnen op 32, deze week stuivers omhoog naar 27, daarvoor op 28 Shakira met Gypsy. De laatste keer dat M&M echt een grote hit had, de nummer 6 in de Nederlandse top 40 was dat met SmackDown. En die deed hij inderdaad ook niet alleen, die deed hij samen met Akon, maar dan moeten we wel even terug naar 2006. Eind 2006 november geloof ik, kwam die binnen in de hitlijst op dat moment. Daarna nog wel een paar hits gehad, wie Meetje bijvoorbeeld op de 14e plek. Beautiful, die niet verder kwam dan de Nederlandse tip bij Radem. Not afraid. 32e plek. In totaal maar drie weken in de lijst gestaan. En nu deze dus. Love the Way You Lie samen aan met Rihanna. En die zal wel iets hoger kunnen gaan komen, aangezien Radio achter hem ook al als alarmschijf heeft betiteld. Wij gaan een stukje verder omhoog in de lijst naar nummer 26. Drie weken staat ze in de lijst. Vorige week dus op 31. Ze stijgt een beetje mee met Eminem en Rihanna. Ik heb het over Ina met haar nieuwe single dus. Amazing! Excellent. Maybe I need some rehab, or maybe just need some sleep. I got a sick obsession, I'm seeing it in my dreams. Kesha. zei dat your love is my drug. Ze werd geboren in Los Angeles. En dat alles deze bij een alleenstaande moeder met een, een laag inkomen. En dat laag inkomen zullen ze ondertussen wel uit zijn. Vier noteringen in de hitlijsten. Dat alles afkomstig van het album Animal. En deze week dus op 21. en 20 blijven zitten trouwens Kesha. De elfde week voor haar dat ze in de hitlijst staat. Gaan wij even kijken naar alles wat we al gehad hebben dan vandaag. 12 weken in de lijst staan van 28 zakken naar 30. All City, The Umbrella Beach. One Republic, All the Right Moves zakken van 20 naar 29. Dat alles in hun 14e week. Jakeer met Gepsy, 15 weken in de lijst van 24 zakken naar 28. Eminem featuring Rihanna, Love the Way You Lie, Je gaat van 32 omhoog naar 27. Dat alles doen ze in hun tweede week hitnotering. Ina hoorde met Amazing, 3 weken staat zij in de lijst van 31 omhoog naar 26. Rio, One Heart levert 3 plekken in hun 12e week, One Heart. Keen Kane, stap voor een minute. 13 weken in de lijst van 19, zakken naar 24. Dance Nation, Great Divide, levert ook alweer in. 16 weken staan ze in de lijst. Ze zakken. 6 weken staan ze in de lijst. En ze zakken van 16 naar 23. Kylie Min ook, al de lovers. 4 weken in de lijst van 26, omhoog naar 22. En Keisha hier, Love Is My Drug, de eerste zitterblijver blijven van vandaag. Zij doet dat in haar 11e week en wel op nummer 21. We gaan verder met de lijst van Europa. We doen dat gewoon even met de nummer 20. Die is namelijk in handen van Calise en die heet Acapella. Hey, hey, I can't forget you, baby I think about your 8 days